Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De evacuatie uit de stad Mariupol afgelopen weekend is onder meer mislukt omdat er mijnen op de route lagen. Dat zegt het Rode Kruis. Ook zouden afspraken onduidelijk zijn geweest. Er was afgesproken dat Rusland de wapens een tijdje neer zou leggen... zodat inwoners veilig de stad uit zouden kunnen vluchten, maar dat is dus mislukt. Vandaag is er een nieuwe poging. Het is niet duidelijk of Rusland zich overal aan de vechtpauze houdt. In de buurt van de hoofdstad Kiev werd vanochtend nog geschoten. En premier Rutte gaat vandaag naar Londen om te praten met premier Johnson over Oekraïne. Ook de Canadese premier Trudeau is erbij. Dat zegt onze politiek verslaggever Wilco Boon. Eerst spreken ze één op één met elkaar en daarna nog met z'n drieën. En het gespreksonderwerp is uiteraard de manier waarop het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland het aangevallen Oekraïne nu steunen. En verder kunnen blijven steunen of die steun kunnen uitbreiden. Donderdag maakt Rutte ook nog een tripje naar Parijs... om daar met alle Europese regeringsleiders te praten over de situatie in Oekraïne. En in het hele land halen mensen geld op voor Radio 555 en de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo maakt bakker René uit Noordwijkerhout vandaag speciale Oekraïne Tompoezen. We gaan de Oekraïne tonpoezen van maken om uh, Giro 55 een, uh, nou ja, een, een, een bedrag te kunnen uh, steunen daarmee. Ik wilde er tien hebben, maar ze hadden er nog maar 9. Maar ik denk dat je er maar van moet genieten tot je het hier nog goed hebt. En uh, ja, tot het zo snel mogelijk afgelopen is. Inmiddels zijn er al honderden van die geel-blauwe Tompoezen verkocht. Het weer nog. Nu nog overal veel zon. Vanmiddag is er wat meer bewolking, vooral in het oosten. Het wordt vandaag maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N244 ook maar richting Edam afgesloten... tussen Middenbeemster en de aansluiting met de A7 na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion...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 FBM For Optimaal. The FM. are coming they come to your house they kill you all and say we're not killed not killed where is your mind humanity cries they think you think you're are god but everyone does don't swallow my soul Our souls. 1944, een prachtig protestlied wat ongelooflijk actueel is op dit moment vanwege de oorlog in Oekraïne. In 2016 nummer 1 op het Songfestival als een protestlied tegen de inval van Stalin op de Krim. Maar hoe herhalend is deze situatie weer en eh, nou staan we op de rand van ik weet niet wat. Laten we in godsnaam oproepen aan iedereen om deze belachelijke situatie eh, te stoppen. Ja. Welkom bij uh, Rainbow Radio Zandvoort. Het is de eerste maandag van de maand. En uh, nou ja, het uh, signaal was al schrik niet van de sirenes. Normaal gesproken gaan we er altijd uh, een beetje lichtzinnig mee om. Na de sirenes zijn wij er weer. Dat is inderdaad ook zo. Uh, ja, alleen krijgt een sirene ineens een hele andere bestekend. Nou, je moet er niet aan denken we dat je dan in Oekraïne de... zit. Nee nee. nee, nee. Daarover gesproken, we komen er later in deze uitzending. Komen we daar nog op terug. Ja. Inderdaad. Op, op Oekraïne. Uh, maar natuurlijk, zoals elke keer... beginnen we eerst met de actualiteiten. We hebben het uh, nog in dit uh, thema... Zeg maar, over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Uh, we hebben het over de Roorste Filmdagen. Ja, uiteraard. En, en het Leuk. Regenboogakkoord. Wat, en het, ja. uh, Daar mee, beginnen we eigenlijk mee. Agenda. Want uh, ja. Nou ja, uh, ja, het Regenboogakkoord... is één ding, maar... dat initiatief Wetsvoorstel. dat Initiatief Wets... Voor, wets, wets, dat, dat, <lacht> <lacht> initiatief wets voorstel uh, van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren um, om gevangenisstraffen tot twee jaar en boete van 22.500 euro voor homogenezing te gaan um, uh, invoeren. Uh, nou ja, de uh, wettekst is nu openbaar gemaakt uh, voor uh, internetconsultatie en daarna volgt de juridische oordeel van de Raad van State en dan gaan we verder. Dus het gaat er waarschijnlijk echt van echt komen. van komen. Ja, nou, ja. het wordt ook hoog tijd natuurlijk... want meerdere landen om ons heen zijn inmiddels al zo ver... dat die ja, dus lopen is. Wij lopen van dat ja, betreft achter. Ja. In Nederland, wat als Schitsland ooit uh, zeg maar te boek stond op het gebied van LHBTI-rechten uh, loopt in dit, uh, dit moment een beetje vertraagd. Vertraagd, ja. Vertraagd, maar goed, ja. Het, uh, het, het komt er wel aan, dus laten aan. we daar positief over ja, zijn. Ja, precies. Dan nog even terugblikken op de Week van de Liefde in februari... en een beetje vooruitboekend op de Week van de lentekriebels in maart. De Week van de Lentekriebels is in het uh, voortgezet onderwijs... de week waarop aandacht wordt besteed aan relationele en seksuele vorming. En docenten vinden dat er in het voortgezet onderwijs... te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming, Met name in de bovenbouw. Um, het is voor scholen verplicht om in ieder geval in de onderbouw... daar aandacht aan te besteden. En dat, dat is natuurlijk ook wel zo gezond. Want ja, als je er helemaal niks van weet... wat is dat dan eigenlijk allemaal? Maar in de bovenbouw blijkt dat niet verplicht te zijn. En daarmee kiezen sommige scholen er ook voor... om daar dan geen aandacht meer aan te besteden... omdat ook het andere eh, programma eh, zoveel aandacht vraagt... Um, ook zijn de docenten daarover te, uh, uh, ontevreden, maar ook over de onderwerpen die aan bod komen, uh, zoals uh, zeg maar, uh, uh, uh, uh, de, de hele MeToo-kwestie die we natuurlijk nu hebben met de uh, Voice van Holland. Um, waar docenten het vooral om gaat is dat uh, relationele en seksuele vorming eens een keertje moet stoppen met puur alleen de lichamelijke kant te benadrukken, uh, want dat is natuurlijk wel zo veilig om het daarover te hebben, maar vooral dat relationele aspect. En vooral te benadrukken dat seks ook iets prettigs kan zijn. Maar dat je daar ook wel degelijk natuurlijk je begrenzingen in aan moet kunnen geven. Kortom, het gaat over de etiketten van dat hele de omgangsvormen. De omgangsvorming waar, in, in, op dat gebied dan. Precies, ja, ja, ja. En in feite kunnen we hier toch nog wel spreken over een taboe. Ja. ja en als je niet praat over een taboe, dan blijft het een taboe. Exact. Dus Plus met, dat, met dat alle Jongeren dus niet vormen. weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Precies. Ja. Ja, vandaar dus ook een pleidooi van met name uh, de docenten en de vakdocenten. Die dus inderdaad zeggen dat uh, er meer aandacht moet komen voor relationele seksuele vorming in de bovenbouw. Nou, goed uh, punt. we gaan, we gaan uh, eens even kijken hoe dat uh, tijdens de week van de Lentekriebels is het trouwens ook een thema nou, begrenzing. ben uh, benieuwd, ja, ja, heel goed. Ja. Ja. Ja, en, en maar goed ook. Want Meisjes moeten weten dat ze nee kunnen zeggen. En jongens moeten weten dat nee, nee is. Ja, en jongens dat, moeten ook hè? nee kunnen zeggen. En want die dat de is, uiteraard, de uiteraard, ja, ja. is dat Ja, iedereen moet nee kunnen zo. zeggen als ja. hij het niet wil. En, en, en ongewenst uh, uh, gedrag uh, moet gewoon afgeschaft worden. Ja, het is ja. een kwestie van twee ja, of drie. Of nou ja, ja, waar je plezier zit. Precies, Precies. exact. Ja. Ja. Nou, iets heel anders... We gaan even naar het zuiden. Limburg, oh. naar, uh, Tilburg, sorry. Uh, het graf van Johanna Ledel en Florina Trocht... Uh, krijgt een, een status van uh, monument een gemeentelijk monument. Dus dat heeft het college in Tilburg besloten. Uh, zij waren in de begin vorige eeuw... de eerste openlijke samenlevende vrouw in die stad. Uh, het verzoek om het vervallen uh, graf... een beschermde status te geven kwam van het COC. Uh, en uh, ja, die ontdekte onlangs dat de grafrechten van het graf waren verlopen... en dat er geen nabestaanden meer waren. Uh, dus om te voorkomen dat deze rustplaats zou worden geruimd... besloot het COC de rechten... Rechten voor het komende vijf jaar vast te leggen en een verzoek in te dienen voor monumentale status. En dat verzoek is nu door het college gehonoreerd. Dus bij deze is het nu een monument. En uh, het wordt dus ook opgeknapt voor 22.000 euro. En uh, dus als men in Tilburg is voor de kermis, ga je langs het gang. Ja. Ja, ja toch? Inderdaad. Je, ja, ja. Even, uh, en dat is dus... daarmee dan denk ik zo'n beetje het derde openlijke. Uh, oh, nee, nee, nee. De, ja, ja, ja. Derde openlijke uh, monument. Oh, moment, monument voor LHBTDI's. Ja, LHBTI's, ja dat geloof ik wel. Ja, ja. Want in uh, even kijken ergens in de buurt van. Uh, Lochem staat natuurlijk het, uh, het monument voor Albert Mol. Ja. En uh, het Homo-monument dan. En het dan, Homo, dus nu en inderdaad dan deze monument. De, ja, ja, ja, dus, mm, ja, precies. Ja. Misschien is dat een keer een item om eens verder uit te zoeken. In, ja, dat, in, in, dat zou ook wel leuk verdere, zijn. Wat ja. ja, voor monumenten, monumentjes. Ja, hè? Nou, dat kan ook. Dat, uh, dat kan zijn, natuurlijk uh, ook. Waarvan wij het bestaan niet ja, weten. Precies. Ja, leuk. dat gaan we openbaren. Ja. Dan, uh, nou, dan waar we deze uitzending mee begonnen zijn. met uh, het nummer uh, van, uh, van de Oekraïne. Um, ook natuurlijk vandaag op deze dag aandacht voor Oekraïne... via Giro 555, nationale aandacht om uh, doner te doneren voor de vluchtelingen. Um, zo heeft Hans Verhoeven uh, ook opgeroepen uh, via de Gay Grant om dat uh, speciaal voor LHBTI'ers te doen. Um, want bij deze mensen uh, is niet alleen het vluchten natuurlijk nog noodzakelijk... maar ook het precaire aspect aanwezig... dat binnen dat vluchten- en opvang... Uh, in, het, uh, in andere landen uh, ja, de kwetsbaarheid van het anders zijn ook nog eens een rol speelt om daarin geaccepteerd te worden. Helaas hebben we gezien dat uh, zeg maar, uh, buitenlandse studenten uh, vanuit Afrikaanse landen um, uh, eigenlijk op de tweede, nou zo, zo niet de derde plaats kwamen om ook inderdaad de grenzen op te mogen steken. En we hebben ook al signalen te horen gekregen dat LHBTI'ers worden uitgesloten om inderdaad te kunnen vluchten. Ja. Als we hoeven, doet een oproep om uh, ook uh, zeg maar te doneren via uh, de stichting Forbidden Colors. En um, wij zorgen in ieder geval voor dat we uh, zeg maar deze link... op de Facebookpagina van Rainbow Radio Zandvoort zetten. Wil je er meer over weten, uh, lees de tekst. En uh, daar vind je ook het uh, bankrekeningnummer... waarbij je kan overmaken. Maar natuurlijk, 555 staat vandaag ook in de aandacht. Ja, en dan komen we... Uh, het volgende punt, uh, dat er een park is... Uh, is... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Geopend door uh, Astrid Ossenburg. Um, en dat is een... Uh, uh, even kijken hoor. Ik ben het het, uh, het uh, Allen Touring Park... Um, en uh, Alan Turing was uh, een baanbrekende wiskundige, uh, wiskundige en datawetenschapper. Zijn bijdrage aan de kunstmatige intelligentie en datawetenschap... hebben uh, in de Tweede Wereldoorlog heel veel uh, uh, gespeeld... omdat hij in staat was om de code van de Duitsers te kraken. Ja, de Enigma-code. En, uh, en, ja, de Enigma-code. Dus daar kreeg hij ook al een belangrijke uh, prijs, een Britse prijs... Um, maar uh, Turing is ook uh, een held uh, want uh, hij heeft nooit een geheim gemaakt van het feit dat hij homoseksueel was en destijds was dat nog strafbaar in uh, Verenigd Koninkrijk en hij leefde uh, met zijn homoseksuele, uh, als homoseksuele man uh, zowel in sociale kringen als in zijn werk nou, het is hem duur komen te staan want in 1952 doet hij aangifte van diefstal door een minnaar van hem. Ja. Uh, tijdens de ondervraging komt de politie erachter dat uh, Turing dus een seksuele relatie had met de man. Vervolgens wordt hij zelf aangeklaagd en veroordeeld tot chemische castratie. En uh, uh, ja, dat, dat was voor hem natuurlijk verschrikkelijk. En uiteindelijk heeft dat ook ervoor uh, gezorgd dat hij op 8 juni 1954 zelfmoord heeft gepleegd. Ja, precies. En uh, dus nou ja, hij heeft. Een, een hele belangrijke rol gespeeld. zowel in de oorlog. maar ook dus in de openheid van LHBTI'ers. En heeft dat moeten bestraffen met de dood eigenlijk. Ja. Uh, door zijn zelfmoord. Precies. Dus ja, dus... Hij verdient zeker een park. Ja, ja, ja. ja, hij ja. is onlangs dan gerehabiliteerd in Engeland ook ja, hè, door, dat de, ook door wel. de koningin in Het laatste kostuum. Ja, maar ja, ja, uh, maar ja een ja. beetje laat allemaal. Ja. Maar goed, de erkenning is er dus eigenlijk ook. Um, wil je er meer over weten? Er is in 2014 een prachtige film verschenen uh, onder de regie van Mortem Tilden. en die heet The Imitation Games. Een uh, zeer interessante film te zien, ook om. Um, niet alleen het verhaal te beleven... maar ook uh, te zien hoe, hoe, hoe prachtig, genieus... die groep met wetenschappers... onder leiding van Alan Turing... bezig is geweest om die computer in elkaar te zetten... om die code te kraken. Zodat inderdaad de nazi's verslagen zouden worden. Dat, dat was het, hè? Volgens dat mij, was het qua volgens item. mij, ja. ja. ja. ja. We We zijn er bij, uh, Oekraïne, heb je het over gehad? Uh, de, de, de website toch? Of, uh, ja, precies. Ja, precies. Ja? Het is check, check, dubbel check. <laughs> Mirko... De man van de techniek ja. vandaag. Uh, yes. Hartstikke welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, start het volgende nummer maar op. Gaan we doen. Gaan we doen. Boom, boom, boom. Van de Fenga Boys. in En dat was dus Mika met Grace Kelly. Toch? Ja. En, ja. en daarvoor hadden we Wenger uh, Boys met Boem, Boem, Boem, Boem. Ja, Zoals Mirko al had aangegeven. En dan gaat het even over de hartslag. Ja, Want, gaat de hartslag ja, precies, ja en, Even ja. niet over zeg maar, de relatie met, nee. de, met de Oekraïne. <laughs> dus nee. we houden het een beetje vrolijk. We proberen ja, het een beetje toch opluf, wel. muziek uh, te scoren. En... Um, uh, we gaan uh, even verder met uh, zeg waar we gebleven waren uh, vorige maand. Want uh, vorige maand uh, hadden we eigenlijk uh, zeg maar de bedoeling... om uh, de landelijke politieke partijen uh, aan de telefoon te, te krijgen. Ja. In verband met het regenboogakkoord. Ja. Uh, daar hebben we inmiddels informatie over gekregen. Uh, en uh, uh, het ontstond ineens het idee om eens even te kijken... hoe zit dat nou binnen de lokale politiek? Ja, de gemeenteraadverkiezingen komen eraan. Hè? De gemeenteraadverkiezingen komen eraan. We weten dat er een, uh, uh, allerlei activiteiten zijn... rondom een regenboogagenda ja. in, uh, in Zandvoort. Daar hebben we straks in de tweede uur hebben we meer informatie over... met uh, Marjolein van Haafden van uh, COC uh, of nee van nee. Uh, bureau discriminatiezaken <laughs> bureau van, van Kennemerland ja. inderdaad en uh, nou ja vorig jaar hebben we de partij uh, Zee hebben gehad vorige maand uh, ja vorige niet vorig jaar, jaar. vorige ja. maand ja <laughs> vorige maand inderdaad <laughs> ja en um, uh, Gbz Gbz ja. inderdaad en uh, we hebben uh, nou, afgesproken dat we de vier lokale partijen niet gekoppeld aan landelijke partijen gaan interviewen precies ja. dus gaan we nu naar Jong Zandvoort. Jong Zandvoort. Toch? En dat is uh, zeg maar eigenlijk, uh, de wederom een nieuwe partij aan uh, zeg maar de kieslijst van, uh, van Zandvoort. En als het goed is, dan hebben we op dit moment Max Rubeling aan de telefoon. Is dat correct? Ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag, Max. Hartstikke fijn dat je even kunt komen. Uh, we hebben begrepen dat je het uh, druk hebt. Het is in, uh, in je pauze dat we je even te spreken kunnen kregen, krijgen. Nou, ik zou eigenlijk vandaag uh, naar de HVA moeten... Maar gelukkig had ik mijn tentamen al gehaald, dus hoefde ik dat niet te doen. Dus ik ben lekker vrij van. Ah, kijk, dat is positief. Ja, ja, een mooi cijfer gehad voor je, voor je tentamen? Uh, zes, dus als een student tien. Hè? Oh ja, ja, dat is uh, precies. Dat is helemaal goed. Je bent er tevreden mee, je hebt deze module afgesloten en we gaan door naar het volgende. Ik wil aan het zeggen, de studiepunten zijn binnen, dus ik vind het helemaal prima. Oké, okay, ja. uh, Max, um, allereerst, uh, wij stellen altijd de eerste vraag, uh, zeg maar... Uh, wil je jezelf even introduceren aan de hand van... wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... en hoe ben je op de een of andere manier gerelateerd aan de LHBTI-community... die wij nou, eigenlijk liever regenboogcommunity noemen? Oh ja, nou... Uh... Ik uh, ben Max Rubeling, uh, 22 jaar, nou, uit Zandvoort. Uh, in het dagelijks leven werk ik bij de Albert Heijn hier op Dorp, Drie nee. daagjes in de week. Uh, daarnaast doe ik een opleiding tot docent geschiedenis aan de HVA. Ik zit nu mijn derde jaar. Dus als het goed is over pak een beet, anderhalf jaar uh, mag ik officieel lesgeven op de middelbare school. Leuk. Um, en wat doe ik voor de rest? Ja, een beetje rondhangen in het dorp, gebruik maken van de horeca, et cetera. En uh, hoe ik, tenminste, wat ik te maken heb met de LGBTI, L, L, L, L, uh, <laughs> uh, de, de, de regenboogcommunity. Ja, dat jullie zeggen, inderdaad. Nou ja, aklaard, <laughs> <objecten>. <laughs> ik ben zelf uh, homoseksueel, dus... Uh, Kort lijntje op die ja, manier. Ja, kort lijntje in dit geval. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja, goed. En je bent natuurlijk uh, uh, ja, lid van Jong Zandvoort. En uh, ja. verkiesbaar ook. Ja, zeker. Nummer 7 op de lijst. Nummer ja. 7 op de lijst. Ja, ja. Nou, is, uh, Jong Zandvoort is een uh, nieuwe partij. Um, uh, waar staan jullie precies voor? Ja, we staan in ieder geval voor een betere woningbeschikbaarheid voor jongeren. En ja, eigenlijk, eh, onze slogan is: geef gas. Dus, weet je, een beetje vooruit met die hap. Uh, iets meer bruisendheid, in Zandvoort, niet dat oude politieke systeem waarbij maar gekissenbist wordt heen en weer, maar gewoon wat verjonging van de politiek. Uh, en ook ja, meer bereikbaarheid uh, voor de Zandvoorters hier, uh, en meer bruisendheid gewoon al, al zich in het dorp. Hè. Ma maakt dit dorp weer, zoals het vroeger was, bruisend en leuk en mooi en dat mensen hier blij zijn om te wonen. Ja, maar hebben jullie de indruk dat dat niet zo is? Dat, dat Zandvoort geen bruisend dorp is? Ik refereer even aan Pride of the Beach... die weliswaar uh, en ook veel andere feesten... die vanwege de corona niet door hebben kunnen gaan. Maar is, is Zandvoort niet bruisend genoeg? Nou oh ja, ik denk best wel dat het bruisender kan. Ah, en wat zie je dan voor je? Ja, nee, zeg maar. Sorry, wat zie je dan voor je? Nee, gewoon eh, vroeger hè, eh, had je van die evenementen hier in het dorp... Nou, Natuurlijk, hè, even een pandemie zit er doorheen. Ja, ja. Dat zorgt dat dat natuurlijk niet doorgaat. Dat is logisch. Maar ik wil wel proberen, tenminste daar sta ik in ieder geval voor... om die evenementen zoveel mogelijk aan te houden. Je had hier uh, op het, in het dorp had je op het Graadhuispleinkamer... Uh, een uh, artiestoptraining noem het op in de zomer. Dat was allemaal hartstikke leuk. En ik wil gewoon meer moeten gaan kijken naar... Ja, kunnen we daar wat meer mee? Kunnen we dat, hè, Sandford op die manier ook op de kaart zetten? Niet alleen met de Grand Prix, maar ook met dat soort evenementen. Kunnen we daar, kunnen we daar iets mee? Hè? Zeker ook voor de ondernemers, natuurlijk, die zullen daarvan profiteren. Maar ook gewoon voor de Samfurters zelfs, natuurlijk. Hartstikke leuk, eens in de Zoveel Tijd te feesten. Ja. Ja, ja, zeker. Nou, de, de, uh, het, het weer werkt in ieder geval vandaag een beetje mee. Dus we gaan, we gaan richting de zomer. En het schijnt ook dat we de grip krijgen op, uh, op de pandemie. Dus dat klinkt veelbelovend. Wat, uh, wat gaat Jong Zandvoort uh, specifiek doen om dat te concretiseren? Om dat voor elkaar te krijgen? Je bedoelt als in meer en meer feestjes en noem het op. Ja, nee. uh -huh. ja. Ja, ja. Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, is dat die vergunningen makkelijk uitgegeven moeten worden. Dus als jij, stel in de Halterstraat een podiumje wil, of noem het op, dat dat makkelijk moet kunnen. Ja. Zo leg je daarmee. Nou ja, in natuurlijk Drukwingenstraat, kroegen, cafés, noem het op, dat je daar makkelijke vergunning voor kan krijgen. En dus ook daarmee makkelijk een feestje kan bouwen, om het zo maar te zeggen. Nou ja, natuurlijk, waar wij de ondernemers er ook baat bij hebben, uh, noem het op. Ja. Dat is ja. natuurlijk een ja, klein, concreet voorbeeldje waar ze zegt van ja, het, het moet makkelijk kunnen. Ja, uh, nou heeft uh, Zandvoort uh, uh, sinds nou, de komende zomer zes jaar een Pride to the Beach, dus een, een lekker zomerfestival dat daar uh, helemaal probeert bij, uh, bij aan te sluiten. En ja. uh, enerzijds natuurlijk herdenken, informeren, uh, uh, onderwijs geven, voorlichting geven. Maar natuurlijk ook vooral vieren dat we kunnen zijn wie we uh, willen zijn. En um, wat gaat Jong Zandvoort doen? Of hoe staan jullie ten opzichte van um, zeg maar het, het, het regenboogbeleid in uh, Zandvoort? Nou ja. Sowieso die Pride at the Beach dat is een fantastisch evenement, laat ik dat even voorop stellen. Het is natuurlijk heel leuk dat wij hier met z'n 17.000 nou ja, een soort wereldevenementen op kleine schaal uh, nabootsen, ja, zeg maar. Ja. Dat is, ja, daar valt best wel wat voor te zeggen. Uh, maar ja, qua uh, regenboogbeleid, ik weet niet in hoeverre de gemeente daar daadwerkelijk verschil in kan gaan maken. Daar heb, je, daar heb je vragen over, zeg maar. Wat er ja, nou ja, om, ja, ja. hebben ja. wij de, de, de middelen om dat daadkrachtig nou ja, te doen? Ligt dat niet meer bij de, de landelijke of provinciale politiek dan in ons dorpje hier? Ja, ja. Nou, is, dat is uh, ja. Deze vind ik Het idee is natuurlijk mooi, hè? Het, het is een fantastisch idee. En uh, die Prijs uit de Beach kan er ook echt wel aan bijdragen, denk ik. Zeker om natuurlijk in de uh, bewustzijn te creëren. Uh, maar nemen we dan niet te veel rooi op ons vork en moeten we niet ook kijken wat er, wat er landelijk gebeurt en, en daar eh, ook op inspelen en daar ons meer bewust van zijn, zeg maar. Ja, ja dus uh, Jong Zandvoort zegt eigenlijk aansluiten bij uh, de landelijke politiek en de landelijke agenda en daar dan zeg maar, op, op voortborduren. En niet ja, specifiek van Zandvoort ik, ik, zelf wel kansen pakken waar je die kan pakken. Hè? Dus inderdaad met, met die gay pride, die weer die pride at the beach. Maar ja, dat is natuurlijk een fantastische aangelegenheid... om ook hè, binnen Sampleur het erover te hebben. Ja. Ja. ja, dat is nog nooit meegenomen. We hebben dat evenement hier al, dus waarom zouden ze er geen goed gebruik van maken? Ja. Nu, uh, ben jij zelf van de regenboogfamilie en, uh, ja. en jong in Zandvoort. Uh, in ja, Zandvoort natuurlijk. Um, in het uh, vroegere grijze verleden, uh, of tenminste een wat kleuriger verleden in de vorige eeuw... Uh, had Zandvoort een aantal uh, homo-horecagelegenheden. Um, vind je dat die terug moeten komen... Um, of, of zeg je van, nou, dat hoeft niet. We kunnen naar Amsterdam. Uh, ja, Haarlem natuurlijk niet. Um, is er een specifieke plek voor lhbti jongeren nodig in Zandvoort... om, uh, zeg maar, bijeen te komen? Nou, dat weet ik niet. Ik weet, ik weet waar, waar je op doelt. Nou, met die vroege uitgaansgelegenheden... waar mijn ouders het meermaals over hebben. Ah. Um, maar ik denk dat dat... Ik vind gewoon dat het standverdomme zijn voor iedereen. Hè? Uh, regenboog of niet, uh, noem het op. Het uh, is natuurlijk leuk, zo'n uitgaansgelegenheid, maar nou, wat je zegt, ja, anderzijds, het is ook in Amsterdam. En ga je hier genoeg uh, hè, uh, aansluiting vinden als je een, een, een homobar opent, zeg maar? Is daar, komt daar genoeg man op af? Um, en moet niet gewoon iedereen overal naartoe kunnen? Dat is natuurlijk een beetje, ja, anderzijds hokjes denken. <laughs> Dat je natuurlijk de mag mensen apart in een, een soort café hebt, waar natuurlijk ook heteroseksuele kunnen komen, daar niet van. Maar het lijkt natuurlijk andersom. Maar het moet niet gewoon iedereen overal naartoe kunnen zonder... Ja, problemen te ervaren en zich veilig te kunnen voelen. Ja, ja nou ja, daar zit natuurlijk de crux. Hè? Dat uh, zeg maar, uh, LHBTI'ers niet uh, altijd even overal welkom uh, worden geacht. Nee. Uh, en uh, daarom ook uh, graag uh, opteren voor soms een specifieke plek om onder zichzelf te kunnen zijn. Um, maar dat zeg je van in, in Zandvoort, uh, uh, is dat niet specifiek nodig om zo'n plek in te richten? Nou ja, ik weet dan niet of je dat moet zoeken in een soort horecagelegenheid. Zoals je bijvoorbeeld bij de blauwe tram een, een, een regenboogavond kunnen houden of zo, noem het op. Het is natuurlijk niet per se een, een, een, een kroegje of cafeetje te zijn waar mensen met een andere seksuele geaardheid uh, zich veilig voelen, maar je kan het ook anders inrichten. Ja, ja zoals bij Pluspunt, uh, Wat ja. je zegt: inderdaad, een, een voorrichting of een bijeenkomst of zo, iets dergelijks. Ja, precies. Of gewoon, uh, ik meen dat je van het uh, COC had je vroeger, Jong en Oud, dat was dan zo'n zo platform. Klopt, ja. Daar konden mensen uh, uh, in hun. Uh, de ideeën wisselen contact zoeken. Nou weet je, ga eens kijken of dat dan ook hier in Zandvoort kan. Of daar genoeg anim over is. Of die mensen hier ook leuk samen willen komen. Ja, ja. Nu, nu zeg je tegen mij, ga eens kijken of je dat voor elkaar kan krijgen. Maar ik, uh, uh, uh, uh, jij stapt in de politiek. Um, voel je je dan, zeg maar, geneigd om dat, uh, dat soort uh, agendapunten op te pakken? Dat je denkt, ik ga daarvoor zorgen? Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar persoonlijk niet heel erg mee bezig ben. Mm -hmm. En, uh, mijn specialisatie ligt meer in uh, infrastructuur en uh, zeg maar de verbindingen die Zandvoort heeft met de buitenwereld. Ah, ja, ja. Maar ik vind het wel iets, uh, gewoon puur vanuit persoonlijk perspectief, dat ik zeg van nou, uh, ik zou het wel... Uh, kijk, voor mij persoonlijk heb ik er niet heel veel mee, maar ik kan me wel voorstellen dat veel anderen dat wel hebben of dat willen hebben. Ja. Dus daar ik moet daar best hard voor maken om zoiets te zeggen van nou, uh, daar kunnen we best even naar kijken. Ja, dus als er uh, zeg maar jong en oud zegt van, uh, uh, hoe heet het, uh, wij, wij hebben daar behoefte aan, dan uh, is het niet per se stem op, uh, op max lijst 7, maar waarom wel op jongs antwoord? Hey, omdat wij allemaal wel een beetje zo erin staan. We zijn natuurlijk, eh, we zijn al, nou ja, de meesten, eh, moet ik even niet over Jerry hebben, die is natuurlijk iets ouder. Uh, we zijn natuurlijk allemaal, allemaal jong en die... die... ...zullen ook in hun omgeving uh, veel mensen kennen van de regenbooggemeenschap... ...meer dan dat het waarschijnlijk vroeger zou zijn. Dus ik denk dat mijn hele partij zou zeggen... Van, ...daar moeten we gewoon ook wat voor doen. Eh, bijvoorbeeld zo'n zo, zo jong en oud punt, of noem het op. Uh, dus ik denk niet zozeer dat wij dan... ...dat eh, iedereen individueel persoonlijk... natuurlijk iets te maken heeft met de, met de regenbooggemeenschap zoals ik dan... ...maar iedereen kent wel... Iemand. En iedereen weet dat die mensen daar soms behoefte aan kunnen hebben, aan, aan zo'n zo bijeenkomstpunt of noem het op, of gewoon algehele acceptatie of uh, begrip noem het op. Dus ik denk dat de hele partij een soort onderliggend, uh, ja, hoe zeg een onderliggend gevoel heeft van hier moeten we over wat mee doen. Helemaal helder. Ja, um... Dankjewel voor het interview. We vragen aan het eind altijd van... heb jij zelf nog iets toe te voegen waarvan je denkt van... hé, hey, dat is helemaal niet aan bod gekomen door middel van de vraag? Uh, nee, dat niet. Ik heb alleen wel uh, eigenlijk een compliment aan uh, Samford en alle Samforders, zeg maar. Nou ja, alle Samforders, meer een deel. Uh, wat ik al zei, ik ben natuurlijk uh, zelf homoseksueel. Uh, ik kom er openlijk vooruit. uit. En ik wil alleen maar allemaal complimenten meegeven... aan dat ik hier op dorp... Nog nooit bij gevallen nagekeken, jou noem het op. Kijk, dus is. dat is een... Dat wordt graag ontvangen, denk ik, door alle dus, uh, ja ik, ik dank je voor dit, uh, dit interview. Uh, uh, ja, we wensen je heel veel succes met, uh, met de aankomende verkiezingen. En uh, nou, wellicht tot in de gemeenteraad en anders uh, zeker uh, tot ergens op het dorp. Ja. Dat zeker. <laughs> Oké, okay. dank je wel. Max. Merci, uh, doei, doei. doei. En uh, ja. we gaan er een nummertje aan, uh, aan, uh, aan gooien. Cine uit Nassim Nothing compares to you. Precies. Ja. Gooi hem dan maar in, uh, Mirko. Het volgende nummer is dan Sister Sledge met We Are Family. We nu gaan we verder met een interview. Ja, we zitten een beetje krap in de tijd. Ja, Je hebt een beetje te lang gekletst ja, met Max. Dus ja, dat, dat, uh, dat, ja, dat dan uh, moeten we het maar even zo doen. <laughs> uh, dus we gaan nu uh, de volgende politieke partij, lokale partij. En dat is oudere partij Zandvoort. En we hebben hier aan tafel zitten Peter Kramer. Welkom Peter. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, um, nou ja, de vraag natuurlijk... Uh, wil je je even voorstellen aan de luisteraars? Ja, ik ben Peter Kramer, ben uh, lijsttrekker van Open Z, 67 jaar uh, gepensioneerd en uh, al uh, vier jaar raadslidmaatschap uh, erop zitten. En uh, we gaan voor de volgende vier jaar. Mooi, ja. En um, wat heb je gedaan in je, in je, voor je gepensioneerd leven? Oeh, dat is, uh, dat is heel veel. Ik heb een uh, bouwkundige uh, opleiding, uh, architectenbureau, aannemers... een uh, tijdje buiten de bouw gezeten in de luxe scheepsbouw. Toen ben ik terechtgekomen in de uh, corporatiewereld... om uh, ook weer wat te betekenen voor de maatschappij. Uh, eerst in uh, Velsen, toen ben ik uh, in Zandvoort bij nog een woningbouwvereniging EMM. Daar ben ik hoofdtechnisch beheer en directeur geweest... En uh, toen ben ik overgestapt uh, naar het Amsterdamse. En uh, daar heb ik uh, 20 jaar, uh, of 21 jaar, heb ik bij uh, eerst het Oosten en toen uh, in een uh, fusieorganisatie Stadgenoot gewerkt. Oké, okay. nou inderdaad uh, best veel. Um, in welke hoedanigheid, of helemaal niet misschien, ben jij gelieerd aan de regenboogcommunity? Niet. niet. Helemaal niet. Oké, okay, maar. Wel uh, heel veel uh, zijdelings uh, te maken gehad met, uh, nou ja, uh, in het Amsterdamse uh, bekend, uh, heel veel collega's. En uh, ook uh, met, uh, ja, als ik het dan gewoon oneerbiedig heb, uh, met mijn homo-collega's op stap. En uh, heerlijk uh, de, stad, de stad in. Uh, dus, uh, ja. Uh, Gelieerd met. Dus je, best, je bent in onze woorden een straight ally, eigenlijk. Ja, als dat zoiets is. Maar ja, ik, weet dat. Zoiets. Ja, maar ik, ik vind het ongelooflijk belangrijk om niet in hokjes te denken. Ja. En uh, dat staat ook, uh, zeg maar, openzet staat ook voor alle zandvoerders. En niet specifiek voor. Uh, een doelgroep. Uh, en uh, ja, uh, we hebben onze ouderen hebben wij natuurlijk hoog in het vaandel staan, maar we hebben ook onze jongeren en uh, ja, we sluiten niemand buiten. Mooi, dat is uh, helemaal zoals het hoort, hè? Um, als we dan daarover hebben, inderdaad, we begrijpen dat je niet uniek voor uh, de, de LHWTI-gemeenschap bent. Uh, maar uh, toch de vraag van in hoeverre is, bijvoorbeeld uh, leeft het bij uh, de oudere partij om uh, zandvoort uh, homo vriendelijk te. Te houden in ieder geval. En, en uh, uh, daar ook aandacht aan te besteden bij bijvoorbeeld uh, uh, eventueel de Pride en de vergunningen afgeven daarvoor. En uh, nou regenboog, Zebra en uh, noem maar op. En eventueel Zandvoort tot de regenbooggemeente uh, te laten komen. In hoeverre? Uh... Je vraagt nogal wat, hè? Ja. Je vraagt <laughs> nogal wat. Nee, ja. ik, hoe heet dat? Uh, Volgens mij is Zandvoort heel, uh, heel vriendelijk. Zeker. En, en, Daarom strek ik ook uh, over de... Ja, nee. Yeah. Uh, en uh, met name uit mijn jeugd ken ik nog een aantal uh, kroegen zelfs. Uh, die, uh, uh, nou, wij noemen dat de homokroegen. Daar kwamen wij ook. Uh, ja, uh, net zoals je in de gewone kroeg ook kan komen... He, dan kom je weer terug. Niet in die hokjes, denk je niet in die mensen. Uh, Sanford doet veel. Uh, nou, we zijn een verlengstuk van de, van de Pride natuurlijk. Uh, uniek evenement... Uh, niet alleen uh, de Pride op zich, maar voor heel Zandvoort. Als je ziet wie er dan allemaal zijn, uh, dan loopt Zandvoort daarvoor leeg. Zeker, ja, uh, ja. ik zou haast zeggen, vroeger had je ook nog de kort, korte baan. Daar liep ook heel Zandvoort voor leeg. Maar voor de Pride loopt tegenwoordig ook Zandvoort leeg. Uh, de, vlag, de vlaggen worden keurig gehesen, de ondersteuning, uh, de wethouders op scholen, uh, alles gebeurt. Dus uh, ja... Uh, kan het nog vriendelijker. en uh, Het moet niet moeten worden. Nee, nee. Het moet uh, uit jezelf komen. En dat mm -hmm. is het allerbelangrijkste. Ja, de, ja de, de bedoeling is natuurlijk niet per se... dat er meer gedaan moet worden. Maar dat in ieder geval... stel je krijgt een totaal andere... Gemeenteraad die er heel anders over denkt. Dan zouden we de, de mogelijkheden die we nu hebben, zou je dan kunnen verliezen. En dat is eigenlijk de vraag van, nou ja, in hoeverre is wat huidige stand van zaken in ieder geval ook uh, uh, verzekerd bij de ouders. Ja, maar, ja dat, tuurlijk is dat verzekerd. En er, volgens mij is dat bij alle partijen verzekerd. Ik, ik, ik denk dat niemand iemand uit uh, buitensluit. Uh, okay. En daarom vind ik ook, uh, zeg maar, uh, wat nu de bedoeling is... om zo'n uh, regenboog-stembusakkoord te tekenen... vind ik, uh, ja, wij gaan hem in ieder geval niet tekenen. Laat ik het zo zeggen. Okay. Want het is uh, moeten en uh, opgelegd en dat soort zaken meer. En je moet dit en als, uh, als, je dat niet, als er dat niet gebeurt, moet je dat. Nee, het moet uit jezelf komen en... Eh, uh, doet al heel erg veel. Ga om tafel als het echt niet gaat. En ga met elkaar erover in gesprek. Maar ga niet een, ja, het is nog erger dan een. Uh, intentieovereenkomst of een convenant. We moeten alles uit dat. Uh, uh, zeg maar, stembusakkoord. Nou, dat, dat gaat ons te ver. En dan ook nog mm -hmm. een keertje voor de, voordat er überhaupt. Uh, verkiezingen zijn geweest. Nee, heb er vertrouwen in dat het goed komt en heb er vertrouwen in van wat we nu doen, dat je dat ook gaat voortzetten. Ja. Heb je het nu over het stembusakkoord, zeg maar, wat landelijk is op de regenboogagenda zoals die staat? Nou ja, het, het stembusakkoord willen ze, zeg maar, hier aanstaande vrijdag na het uh, debat willen ze dat gezamenlijk met de partijen ondertekenen. Mm -hmm. Ja, en, en, en als je daar dan, zeg maar, probeert de achtergrond van te vinden. Ja, dan is het veel meer een akkoord om een akkoord. En volgens mij, daar gaat het niet om. Ja, want... Het gaat om het wederzijds begrip. En het gaat het gedachtegoed. En het gedachtegoed wordt ondersteund. En het wordt nou ontzettend ondersteund, ook door OPZ. En volgens mij door alle partijen. Ik hoorde net Jong, Jong Zandvoort uh, ook uh, zeer positief daarover. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat een C of een GBZ daar anders in staan. Ja, helder. Maar... Um... Denkt u dan niet dat er een, een, een, een, een, toch een noodzaak is om zo'n agenda op te zetten? Die, die komt toch ook ergens vandaan. Ja, maar, dat is, maar daar is zeg maar, deze groep niet uniek in. Er zijn ook andere groepen. Ja. Uh, ouderen, jongeren. Uh, dus er dementerende. Een oude agenda dementerende. De ja, en en dan, hoeveel ja, ja, agendas ja. krijg je dan? Ja, ja. We zijn allemaal gelijk. Ja. We zijn allemaal gelijk. Uh, een hij, een zij of een het. We zijn allemaal gelijk. Dus hoeveel agendas moet je dan wel niet maken? Laten we dan nou alsjeblieft doen waarvoor we zijn. Hè? En hartstikke mooi dat we een regenboogvlag eh, hijsen op bepaalde dagen. Maar stel je voor dat je die vandaag had moeten hijsen. Hè? Waar had je voor gekozen? Had je dan de vlag van Oekraïne willen hebben? Of had je de regenboogvlag willen hebben? Nou, die keuze had ik dan gemaakt. Had ik Oekraïne willen hebben. Helder. Oké, okay, duidelijk. Heel duidelijk. Voor ja. iedereen. Uh, omwille van de tijd uh, had ik begrepen dat jij uh, buiten wat je nu allemaal vertelt uh, ook een uh, verzoeknummer uh, ja. hebt ingediend. En daar wilde je ook nog iets over zeggen? Nou ja, weet je, dat is een uh, verzoeknummer van uh, Ramse Shaffi. En uh, Ramse Shaffi heb ik leren kennen in Amsterdam. Tijdens, uh, op het moment dat ik uh, zeg maar, s'avonds wel eens uh, overwerkte, dan ging ik in een klein pizzeriaatje, ging ik dan even een pizza halen. En daar zat uh, Ramses Shaffy die toen die tijd in het Savati-huis zat... Uh, zat daar in een hoekje met een uh, karafje rode wijn en uh, een pizza. En op een gegeven moment uh, kom je met elkaar in gesprek. Nou, en uh, Ramses uh, kwam niet zo graag voor zijn geaardheid uit. Maar uh, Ramses, uh, uh, ja, die schreef alle liederen over uh, vrouwen... En nou, vanuit die hoedanigheid heb ik hem leren kennen. Heeft hij mij gezegd van, nou, ik weet nog een, uh, een aardig plaatje. En als je dat nou altijd uh, maar in je gedachten houdt. En toen zei hij tegen mij, uh, je moet het plaatje nemen, mens durft te leven. Want tenslotte, daar gaat het om. Hij zegt, mm. leven, dat is alles. Dus bij deze gaan we draaien, mens durft te leven. Van Hans Shaffi. Ja.